In sommige blikken rundvleesragoe van Unox is geen ragoe, maar goulashsoep terechtgekomen. Fabrikant Unilever schrijft dat in een krantenadvertentie. Met de soep is niks mis, maar mensen met een mosterdallergie moeten oppassen omdat er in de soep mosterdeiwit zit. Het gaat om blikken rundvleesragoe met de houdbaarheidsdatum 17 september 2015.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 De aanslag op een bakkerij in de provincie Hama in Syrië... heeft inmiddels meer dan 90 mensen het leven gekost. En vandaag is de VN-gezant Brahimi op bezoek bij President Assad. De Nederlandse Wielerunie is onaangenaam verrast... door berichten over dopinggebruik bij de rapopbloeg. Straks is Herman Ram hier, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. En met hem praten we over de laatste ontwikkelingen. En het is natuurlijk bijna kerst. We kijken hoe ze zich voorbereiden in Vaticaanstad... En we volgen de voorbereidingen in Nederland. Dat er meer tot half tien vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Ja, zeker 90 doden zijn er gevallen bij een luchtaanval op een bakkerij in Syrië. Melden de rebellen vanuit Syrië. En dat aantal kan nog oplopen, want er zijn veel gewonden, vertelt deze Syrische activist aan Al Jazeera. It even make go higher than this because lots of injured people, some injuries are very and you know we don't have the the right equipment for cases like this, for massacres like this. Zoveel mensen tegelijk kunnen ze niet helpen, zegt hij. De aanslag kwam op het moment dat er meer dan duizend mensen in de rij stonden voor brood. De stad was onlangs in handen gekomen van de opstandelingen en het normale leven kan volgens deze activist net weer op gang. People were very happy. the regime decided to send a message to Syrians and to locals in Hama that any city or, or town or village which is liberated will be punished severely as it happened today. Het regime wilde de boodschap afgeven, zegt hij, dat iedereen die zich verzet zwaar wordt gestraft. De Syrische staatstelevisie zegt dat er een gewapende terroristische groep achter de aanslag zit. De berichten dit weekend over dopinggebruik bij de Rabobank ploeg hebben voorzitter Windels van de Nederlandse Wielerunie onaangenaam verrast. Dat zei hij gisteravond in Met het Oog op Morgen. Ja, ik vind het uh, heel pijnlijk en heel teleurstellend om dit te moeten lezen. En ik denk dat we uh, mogelijkerwijs pijnlijk moeten vaststellen dat het uh, gemeengoed was in die tijd... Volgens een anonieme Oud-Rabo-renner besloten de sporters na de Tour van 1999 om gezamenlijk doping te gebruiken. Wintels wil nu dat de waarheid echt boven tafel komt. Ik hoop dat de renners de vaandeldragers, zeker uit die tijd, dat die naar voren durven te stappen in een veilige omgeving.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 Zo'n tachtig gemeenten controleren namelijk niet of iemand wordt gezocht. Zo ontdekte RTL Nieuws. Minister Kleinsma van Sociale Zaken wil dat die gemeenten snel actie ondernemen. Er is hem verteld dat het uh, op basis van de wet uh, gewoon niet moet... dat je mensen die uh, eigenlijk in de gevangenis zouden moeten zitten... Uh, een bijstandsuitkering geeft. Uh, de onterecht verstrekte uitkeringen moeten worden teruggevorderd, vindt Kleinsma. De VVD wil dat gemeentes ingrijpen, zodat een veroordeelde crimineel zich bij de balie meldt, zegt tweede kamerlid Van Nieuwenhuizen. En op het moment dat je dat dan constateert, ja, lijkt me het logisch dat de politie dan even daar uh, van op de hoogte wordt gebracht, zodat die persoon ingerekend kan worden. In Nederland lopen zo'n 15.000 veroordeelde criminelen rond die eigenlijk in de cel moeten zitten. Breken de DJs in het glazen huis ook dit jaar een record? Het lijkt er wel op, de tussenstand van de 3FM-actie Serious Request... was gisteravond veelbelovend. Jezus, ja, no! man, dat is toch niet normaal! Die nieuwe tussenstand werd ook meteen voorgelezen in het nieuwsbulletin... en dat deed nieuwslezer Martijn Nijhuis. Wel op een heel bijzondere manier. Series request heeft tot nu toe rond 6 miljoen euro opbracht en dat is twee keer zoveel als Vurgia op de vierde dag. Hier biedt Glaas op de Allermarkt. In Enske was vanmiddag zo drok... dat ze een dern en in toezet met zang voor de naties. Het geld dat ze bij elkaar hebben gehad... dat geeft nog de bestrijding van babystaafde. De actie lupt nog ruim 23 uur... maar noemt rond 9 uur dan geeft de deurvelders. En dat was dus authentiek twins, allemaal om extra geld binnen te halen. Vanavond om negen uur komen de dj's naar buiten... en dan hebben ze zes dagen niet gegeten... en non-stop radio gemaakt om geld in te zamelen tegen babysterfte. Hij staat nog altijd achter zijn uitspraken. Wayne LaPierre, de voorman van wapenlobbyorganisatie NRA. De afgelopen dagen kreeg LaPierre een storm van kritiek over zich heen toen hij voorstelde om op alle Amerikaanse scholen gewapende bewakers of agenten neer te zetten. Maar hij laat zich daardoor niet uit het veld slaan. If it's crazy to call for putting police and armed security in our school to protect our children, then call me crazy. I think the American people think it's crazy not te do it. Als mijn voorstel gek is, noem me dan maar gek, zei hij dus. Maar het is de enige manier om het veilig te maken. Meer dan 2000 klachten zijn er dit weekend binnengekomen bij het meldpunt vuurwerkoverlast.nl De site is een initiatief van 15 lokale fracties van GroenLinks. die willen dat consumentenvuurwerk wordt verboden.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 Over de hele wereld maken mensen zich op voor kerst. Bijvoorbeeld door op het allerlaatste moment nog te gaan shoppen voor kerstcadeautjes. En dat veroorzaakt spanning bij de winkelmedewerkers. Ik heb een beetje angst nu, ik ga niet liegen. Ik ben een beetje Ik wil gewoon dat iedereen wordt Dat zei deze Amerikaanse winkelbediende. Anderen houden het bij traditionele vermaak. In het stadion van FC Union in Berlijn kwamen 22.000 voetbalfans bij elkaar voor het zingen van kerstliederen. De klassieker O.O. Denneboom op zijn Duits. En onze verslaggever Colette van Nune die praat ons later deze uitzending bij over de voorbereidingen hier in Nederland. Colette, goedemorgen. Waar ga je heen vandaag? Naar Wagenberg om te beginnen. En daarna ga ik ook nog eventjes naar een supermarkt. Want dit is natuurlijk het moment om helemaal in de stemming te komen. En de regen helpt niet. Als dat allemaal sneeuw was geweest... oh, wat zouden we dan toch een ontzettend witte kerst hebben gehad... Maar uh, vandaag is het natuurlijk het moment om je laatste boodschappen te doen. Het vlees wat je eventueel hebt besteld op te halen. of de kalkoen voor te bereiden. En dan, uh, nou ja, ik ga het allemaal meemaken. en uh, kijken of we de kerststemming nog een beetje kunnen verhogen. We gaan het allemaal horen. Dankjewel Colette. Tot later deze uitzending. En tot slot het financiële nieuws. De politieke impassen over de Amerikaanse begroting... veroorzaakte vrijdag flinke verliezen op Wall Street. Beleggers zijn bang dat er dit jaar geen akkoord meer zal worden gesloten... over de aanpak van de staatsschuld. En daardoor neemt de kans op een nieuwe economische recessie toe. De Dow Jones-index sloot bijna 1 lager... en de Nasdaq verloor ook een volle procent. Ook de Europese beurzen sloten door de Amerikaanse onzekerheid met verlies. In Amsterdam eindigde de AEX-index 0,7 lager. In Japan wordt alweer gehandeld. En ook daar staat de Nikkei-index 1 procent in de min. En dat was het nieuwsoverzicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken.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 Searched for treasure Nature's plan McCartney, once upon a long ago. Zelfverbrandingen. In de laatste twee jaar hebben bijna honderd Tibetanen gekozen... voor deze extreme vorm van verzet tegen de Chinese overheersing van Tibet. In Noord-India ontmoette correspondent Lucas Waagmeester studenten die Tibet zijn ontvlucht. En hij sprak de Dalai Lama, die in India in ballingschap leeft. Dit is bidden op zijn Tibetaans...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 Dit sort of uh, is een heel heel verdrietig, schokkend soort nieuws. Het is eigenlijk symptoom van die diep, wat zei hij, grievance. Dit is de stem van de Dalai Lama. Als iemand er normaal gesproken de moed weet in te houden, is he hij het wel. Als een Buddhist, ze dit do not want to harm other. So sacrifice their own life.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 More suppression. automatically More determination. Zei de Dalai Lama tegen verslaggever Lucas Waagmeester. Tijd voor Crystal, Golden Days. I got a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 is het negen minuten voor half zeven geworden. En een paar belangrijke dagen voor de kerken dienen zich aan. De kerstdagen. Het was een uh, annus horribilis. Een vreselijk jaar voor de katholieke kerk. Vol uh, nieuwe schandalen, seksueel misbruik... en uh, natuurlijk de publicatie van de Fatilix-documenten... die uh, de corruptie in de top van de kerk lieten zien. Maar het is ook het jaar waarin uh, paus Benedictus opriep... tot een nieuwe evangelisatie van West-Europa. Correspondent Rob Soutberg is onderweg lopend door de heuvels van Rome. Rome is gebouwd op zeven heuvels. En ik woon sinds een paar maanden op een van die heuvels, de Gianicolo. En als je, wat we nu doen, over die heuvel heen loopt... dan weer zakt naar beneden toe, dan kom je vanzelf uit bij Vaticaanstad. Zonder dat ik het in de gaten had, woon ik tegenwoordig... Ja, echt op zo'n tien minuten lopen bij de paus vandaan. Een wereld, ik ben zelf helemaal niet katholiek, een wereld die ik eigenlijk helemaal niet ken. En de maanden verstrijken hier iets beter. Ik kreeg er ook onmiddellijk mee te maken als correspondent. Het Tweede Vaticaans Concilie, herdenking daarvan... Het was een nieuwsonderwerp voor radio. De Vatilix zaak natuurlijk. Het uitlekken van pauselijke documenten, privédocumenten... via zijn butler. En dan was er nog de paus zelf, die ineens zich toch kon bekortte tot 140 tekens en ging twitteren. En meteen tienduizenden, tienduizenden followers per dag erbij kreeg. Maar de vraag is natuurlijk, hoe staat die kerk er vandaag de dag voor? Hoe verspreiden zij hun woord in deze lastige 21e eeuw? Hoe kijken zij naar ons, het lastige Nederland, vanuit de katholieke kerk... En natuurlijk, andere relevante vraag. Hoe kijken wij Nederland naar hun? De Paus, zijn macht en het Vaticaan. Daar gaat het over vanmorgen. Maar nu, dus eerst de heuvel over. Onderweg naar wat wel heet de grootmoeder van alle radiostations: Radio Vaticana. Rob Zouberg. Onderweg naar Radio Vaticana. En deze ochtend gaat u hem nog een paar keer meer horen vanuit Italië. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Feyenoord gaat de winter in als nummer 4 van de Eredivisie. De ploeg van trainer Ronald Koeman versloeg FC Groningen in de kuip met 2-1. Met twee doelpunten was Graziano Pelle weer de grote man bij Feyenoord. Hij blijft trainer Ronald Koeman verbazen. Dat had niemand verwacht, hij zelf ook niet. En uh, daar genieten we van, daar mag hij van genieten. En uh, laten we hopen dat hij uh, de lijn doortrekt. Kratiaan heeft ook aangegeven dat hij het ongelooflijk naar zijn zin heeft. En uh, op een plekje vindt waar hij zich verder uh, kan ontwikkelen en belangrijk kan zijn. En uh, ja, als je ziet hoe het publiek ook met hem omgaat... Ja, dan is dat de reden er meer voor spelers vaak om te blijven. Feyenoord passeert Vitesse op de ranglijst. De ploeg heeft nu 37 punten, uh, evenveel als Ajax. Bij FC Utrecht speelde Ajax doelpuntloos gelijk.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 Ajax en Feyenoord hebben drie punten achterstand op fc Twente en koploper PSV. De waterpoloers van Polar Bears hebben de nationale beker veroverd. De ploeg toonde zich na een ware thriller te sterk voor BZC. Polar Bears won in de verlenging met 12-10. Terwijl BZC op papier de sterkste ploeg is, bleek dat niet in de wedstrijd. Speler Lars Schottenmaker. Nee, klopt. Op papier win je de wedstrijd niet. Dus uh, ja, op dit moment denk ik nu dat Polar Beers gewoon, uh, ja, misschien wel terecht gewonnen heeft. We uh, waren misschien net iets scherper in de duels. En uh, wij lieten het uh, daar net afweten, missen een paar kansen meer. En dan uh, ja, vlies je De vrouwen van Polar Beers wisten de nationale beker niet te veroveren. ZVL was met 8-6 te sterk in de finale. Just a blade in the grass, a spoke onto the wheel. Howard, de Veer. Radio 1, het NOS-journaal. Let jouw der Putte. Goedemorgen. Het dodental van het bombardement van gisteren op een bakkerij in Syrië... is opgelopen tot 90, dat zeggen activisten. Voor de bakkerij stonden volgens ooggetuigen zo'n duizend mensen te wachten. Het is een van de bloedigste aanslagen sinds het begin van de opstand... tegen president Assad. Bij een meldpunt van GroenLinks tegen vuurwerkoverlast... zijn de eerste twee dagen al ruim 2000 meldingen binnengekomen. GroenLinks wil dat consumentenvuurwerk wordt verboden. Met Oud en Nieuw zouden er alleen professionele vuurwerkshows te zien moeten zijn. Nederlandse wielrenners moeten schoon schip maken met hun dopingverleden. Dat zegt KBU voorzitter Wintels... na de onthullingen van afgelopen weekend van de NOS en NRC Handelsblad. En hun berichten over systematisch dopinggebruik in de Rabobank ploeg pijnlijk en teleurstellend. En Unox heeft zich vergist. Bij het vullen van blikken ragu is er wat misgegaan. In de blikken kwam goulashsoep terecht. Teleurgestelde klanten kunnen hun geld terugkrijgen, zegt Unox. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De komende dagen is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. En tegelijkertijd ook flink wisselvallig. En vandaag trekt er een regengebied over het land. En die ligt op dit moment over het midden en zuiden. In het noorden is het nu nog droog. In de loop van de dag trekt het neerslaggebied naar het noorden. In het zuiden wordt het vanmiddag droog, terwijl het in het noorden gaat regenen. Nou, zoals gezegd is het zacht voor de tijd van het jaar, want het wordt zo'n 10 tot 12 graden. De wind is vanochtend zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag trekt de wind aan en wordt matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig.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 Een heel goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is twee minuten over half zeven. Criminelen zijn steeds vaker actief in de illegale dierenhandel. Ook in Nederland. Dieren en dierproducten zijn gouden handel en ook makkelijk te krijgen. Zelfs op een huistuin- en keukenwebsite als marktplaats... zijn zulke dierproducten te koop. Verslaggever Roel Pauw zoekt uit of dat wel in de haak is. Ik kies de schedel van een Afrikaanse neushoornvogel.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 Oh ja, de kamer waar Wassim yeah, is geboren. Okay. Het, is, het is nu meer een meisjeskamer. It's more like a girls room yeah. with all the pink. No? So my Children occupy this now? Ja, zijn kinderen hebben, hebben die kamer natuurlijk ingenomen toen Wassim hier wegging. Maar ja, die roze kamer van Wassim klinkt schattiger dan het is hoor. Want als je uit zijn raam kijkt, dan kijk je uit op de hoofdstraat van Ma'ala. Een wijk hier in Aden.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 I still haven't found what I'm looking for. Geen sneeuw, maar wel veel water. Veel water in Friesland. En uh, dus gaat er weer gepompt worden. We gaan uh, naar uh, de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden zit bij de ANWB. En Jolanda, ik denk dat er geen files staan. Dan zit je helemaal goed. Nee, ja. nee geen files. Ik verwacht ook uh, amper files deze kerstvakantie hoor. Ja. Verwacht jij wel iets later vandaag? Ja, allicht zal het hier en daar wel een beetje fout gaan. Dan zullen we wat vertraging hebben door een aanrijding. Maar echt verkeersdrukte door nee, Spits. Nee, Spits heb je denk ik alleen bij de inkoopcentra vandaag. Goed, nou dan gaan we kijken hoe het verder gaat vandaag. Dankjewel, Jolanda. Joe. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westerlaken. Ja, ze zei het al bij de ANWB. Misschien files bij de inkoopcentra. Nou, we gaan eens kijken. Het is natuurlijk de dag voor Kerst. Het laatste moment om de boodschappen binnen te halen. Uh, Verslag even, Colette van Nuenen. Die staat uh, er middenin vandaag, als het goed is. Colette, bespeur jij al iets van kerststress bij jou? Nou, dan houden ze het uh, goed verborgen. Ja, het Haven was misschien een klein ja. beetje. Dat is de baas hier van de plek uh, waar ik ben. Zal ik hem even beschrijven, is leuk hoor. Het is in de middle of nowhere, ergens in West-Brabant... staan een paar vuurkorfjes die het gewoon heel goed doen ondanks de regen. Er is kerstverlichting opgehangen, een fakkeltje hier en daar. En uh, je hoort ze niet, maar ze zijn er wel. Uh, de eerste klanten Die staan hier al te wachten totdat ze hun vlees op kunnen gaan halen. Het vlees wat Roy Havermans voor ze heeft geslacht. En, ge, uh, op, en op laten groeien zelfs, ja. de beesten. Ja. Koeien heeft u. Ja. Wij hebben mestkoeien. Wij kopen koeien mager in. Die mesten wij af zo'n 4-5 uh, maanden. Met ons eigen voer. Uh, eigen grondstoffen. Zo uh, smaakvol uh, vlees te krijgen. Uh, dan brengen en dat wij... is zoveel lekkerder uh, uh, dan ja, ja, gewoon ja, ja, ja. koe? Ja. Wij werken zonder uh, kunstmatige groeimiddelen natuur. Ja. Uh, de dieren liggen altijd in stroom bij ons, uh, worden zorgvuldig uh, behandeld, uh, hoe het moet. Ja. Ze worden zorgvuldig naar het slachthuis gebracht en dan, uh, daar moeten ze rusten en dan worden ze geslacht. En daar komen mensen speciaal voor hier naartoe. Ja, ja. mij was beloofd lang rijden en zo, maar dat ja. valt allemaal reuze mee, hè? Ja, maar dat, dat komt nog. Als we een kwartiertje verder zijn, dan, uh, dan gaat dat komen. Ja, dan, ja, dan ja. staan ja, ze ja, hier ja, echt ja, in ja, de file? Ja, ja. dan staan hier de file. Ja, ja. ja. ja heel mooi. Ja. Eén meneer, die is nu even weggelopen, die, is, uh, die moet nog gaan werken. Die is installateur. Yeah. Wanneer gaat u nou over voor hem? Uh, half acht. Half, normaal acht uur. Maar uh, normaal huren we een stukje grond bij voor je parkeergelegenheid. Dat mm -hmm. komen vandaag niet, wegens het weer. En uh, dan zeggen we gaan Want een half Want de weilanden uur... zijn er rastig bedoeld. Ja, ja, ja. ja, en nu gaan we een half uurtje eerder open. Om toch het, uh, de mensen meer doorstroom te geven. Ja. ja. En uw uh, mevrouw, waarom bent u er zo ontzettend vroeg bij? Omdat nou, ik niet kan slapen. Van de spanning denk ik, maar dat is niet hoor. <laughs> kerststress. Heb ik hier het eerste slachtoffer van kerststress te pakken? Nou, nee, helemaal niet. Want ik, heb, uh, ik ben aan het gewend geweest om vroeger bij bed te komen. We hebben aan de boerderij gehad, dus uh, ik kon hier vastbij. bij. Ik kan ook nog naar huis gaan, ik kan nog een half uur thuis gaan zitten. Maar ja, het is hier gezelliger. Het is hier gezellig, hè? Ja. Er is koffie, er is cake, er zijn gezellige kerstmannen. Waar is uw bel, mevrouw? Uw kerstbel? Ja. <laughs> die heb ik nog niet gekregen, die ga ik zo nog even zoeken. In ja, kinderen. we willen wel een beetje jingle bells, hè? Er zijn een paar kinderen bij, die kunnen toch ook wel eens een liedje zingen, denk ik, hè? We moeten de sfeer hier ja. er even ja. in brengen, vindt u niet, mevrouw? Ik heb gisteravond kerstwandeling gedaan, Dan moet je ook hier in de omgeving. En dat was door de klei, tot de knieën toen we door. Hoor. Maar het was wel gezellig. En ook het is wel nattig, hè? Het is wel nattig, ja. Het is overal. Ja. Met wie gaat u het vieren vanavond? Uh, uh, morgen Morgen. Morgen eerst met mijn uh, schoonzoon en mijn, mijn dochter. Met, met, met zijn kant familie. En de andere dag met mijn uh, eigen kinderen. En dan doen we het voorgerecht bij mij. En het hoofdgerecht bij mijn zoon. Dan gaan we wandelen. Oh. En dat nagerecht nou, is weer bij ons. Oh, leuk. Maar die woont wel op wandelafstand dan? Ah, uh, anderhalf kilometer van elkaar. Dus oh, we woonen ja. nu bij elkaar. Heb je net weer even trek gekregen voor de volgende gang? Ja, ja is lekker. En dan smaakt dat vlees ook weer beter. En welke dag is nou de leukste dag? Nou, maakt niet zoveel. Tweede keer of eerste keerdag, dag. maakt mij niet zoveel. Stiekem niet met de eigen kinderen? Ja, Netzijs, dat is wel gezellig. Ja. Kleinkinderen. Ja, leuk. Ja. Ja. Hoeveel heeft u dan? Vijf kleinkinderen. Ja. ja. Dat valt wel mee, hè? Ja, nee, maar dan heb je wel een, een, een, een, een volhuis, denk ik. Ja, wel ja, ja. Ja. gezellig. En een wijntje erbij. Ja. Moet u dan nog rekening houden met de tafelschikking? Want die kan wel naast die en die, maar beter niet. Nee, helemaal, uh... niet. Nee, helemaal niet. Want ik geen flauwekul. <laughs> nee, nee, dat lukt allemaal wel. Geen flauwekul? Geen de flauwekul. Hebben oh. <laughs> jullie ook zo harmonieus allemaal aan uh, kerstdiner? Ja, ja, ja. ja wij, uh, wij gaan vanmiddag eerst rusten tot vanavond. En dan gaan we naar de kerk. En dan uit de kerk gaan we weer uh, rusten en dan gaan we met uh, ontbijt beginnen. Ja. Ja. En worstenbroodjes naar de kerk, de denk ik, hè? Ja, ja natuurlijk, natuurlijk. Ons eigen Brabants worstenbroodje. Ja, ja. heeft u die ook zelf gemaakt? Ja, ook zelf gemaakt, ja. Van, onze Van eigen, uw eigen koeien? Eigen, nee, kreis, kreis, kreis, kreis. Ja, Van onze eigen verkingsvlees, die we ook slachten en verwerken. En uh, met onze bakkers samenwerking uh, tot een uh, uitmuntend worstenbroodje. <laughs> ja. Ja. Maar ja, u heeft vandaag geen reclame meer te maken. Nee. Want u verkoopt vandaag alleen dingen die al besteld zijn, hè? Hoeveel ja, bestellingen de, heeft u? De bestellingen. Ja, er de, de zijn veel bestellingen. Ja, veel maar u durft niet te zeggen ah, nee, hoeveel? Nee, nee, nee, nee, doe me niet. Nee. Oh, u wilt het niet? Nee, nee, ik, me, we praten niet over hoeveelheden. Uh, het zijn veel bestellingen. We zijn ja. trots op wat we mogen doen. Kijk, er zit maar één ding op. En dat is hier, dat ik hier gewoon nog even blijf om inderdaad te controleren... of het hier wel echt zo druk wordt. Want ze zeggen wel dat ze hier dadelijk tot het volgende dorp in de rij staan. Maar ik moet het nog zien. Ja. Nou, Colette, de stemming is er in elk geval al goed in uh, voor kerst. Tien voor zeven is het uh, bijna. En daar staan ze dus al uh, in de rij voor het vlees. Goed. Um, ja, u hoorde het al eerder, het heeft de afgelopen dagen behoorlijk geregend en dus staat het water hoog, heel hoog. En daarom wordt het Wouda-gemaal in Lemmer aangezet om te zorgen dat we droge voeten houden daar. Goedemorgen, Roel de Jong van het waterschap Friesland, Wetterskip Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe is de situatie bij u? Uh, het is inderdaad uh, nat en regenachtig en uh, met ook voorspellingen dat er nog veel water komt.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 het oudste nog werkende in de werelderfgoed. En het is natuurlijk heel bijzonder als we dat, uh, dat inzetten. Uh, echt een belevenis om dat ook, uh, ook van dichtbij te kunnen bekijken. Ja. Want vertel eens, hoe ziet dat dan eruit? Nou ja, je hebt daar uh, een, een, een hele grote hal uh, waar, uh, waar een aantal pompen staan. Uh, waar een aantal mensen rondlopen die, uh, die ervoor zorgen dat al die stoommachines dat die, uh, dat die draaien en dat die pompen draaien. Uh, en dan zie je dus, uh, als je naar buiten kijkt, heel veel water op het IJsselmeer gepompt worden. Uh, en je verwacht dat het heel veel lawaai geeft, maar dan is het in zo'n hal uh, is het eigenlijk nog heel stil en rustig. Uh, ja, en al die glimmende machines, die, uh, die draaien gewoon al uh, zo'n uh, zo 90 jaar lang. Ja. En, en is het nou toegankelijk voor publiek eigenlijk? Het, uh, het uh, dagelijks uh, is er, uh, is er, zijn er rondleidingen. Uh -huh. uh, en uh, zeker in perioden dat het, uh, dat het gemaal draait, is het natuurlijk uh, extra interessant om, uh, om daar te gaan kijken van, uh, van hoe zo'n gemaal nu uh, functioneert. Ja, ja, dus als er vandaag mensen willen komen kijken, dan is in elk geval vandaag ook het beste moment, want dan gaat hij ook aan. Ja, we gaan uh, nu zo meteen uh, starten. Uh, met, het, uh, met alle voorbereidingen en uh, in de loop van de middag, dan, uh, dan wordt het gemaal uh, ook uh, daadwerkelijk in werk ingesteld, dat het ook gaat pompen. Ja. En de komende dagen dan, uh, dan zal het gemaal uh, ook uh, vele kubieke meters water op het IJsselmeer pompen. En uh, dan uh, worden er ook rondleidingen verzorgd voor, uh, voor bezoekers. Nou ja, goed. Voor iedereen die dus vandaag niks te doen heeft en ontzettend geïnteresseerd is in het gemaal dan kunt u naar Lemmer toe. Dank u wel, Roel de Jong van het waterschap Friesland. In de rest van het land zijn er geen problemen met hoogwater. Volgens Rijkswaterstaat hebben zowel de Maas als de Rijn het afgelopen weekend al hun hoogste punt bereikt. En dat is zonder grote overlast verlopen. Once I had a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 George Michael met Secret Love. Het NOS Radio 1 journaal. De Ochtendkranten. Met de Rashid Finch. Goedemorgen. Het afgelopen jaar is er veel gezegd, geroepen, geschreven, gezongen ook. door politici, sporters, zangers en anderen. En voor de 26e keer heeft Trouw 100 uitspraken gebundeld in de citatenpuzzel. De vraag is natuurlijk welke is van wie? Wie zei bijvoorbeeld: Ik heb er alles aan gedaan om niet met een olifant vergeleken te worden. maar nu gebeurt het me toch. Of ik krijg wel eens applaus als ik de stoep afga. en dan denk ik: Niet alles wat ik doe is knap. Nog veel meer opvallende citaten vandaag in Trouw... maar op de antwoorden moet u nog wel even wachten. De Volkskrant heeft een exclusief interview... met een lid van Pussy Riot, Yekaterina. Haar twee collega-bandleden zitten in een strafkamp... voor het zingen van een anti-Putinlied. Yekaterina werd in hoger beroep vrijgesproken. Tijdens het interview krijgt ze een telefoontje van bandlid Nadja vanuit de strafkolonie. Het is hun eerste contact sinds Nadja is veroordeeld. Ze is zwaar depressief. Het andere bandlid in het strafkamp, Masha, is actiever... zegt Jekaterina tegen de Volkskrant. Ze heeft al meegedaan aan de voordracht van gedichten... en wil werken aan een vervroegde vrijlating. Els Borst is door het AD bevraagd over haar nieuwe baan... als minister van Staat, maar wat het nou precies inhoudt... Borst wist het zelf ook niet, bekend ze in de krant... Toen premier Rutte haar belde met de mededeling dat hij haar wilde voordragen... heeft ze eerst maar eens op internet rondgekeken. Want er zaten geen instructies bij, zegt ze. Een telefoontje naar Wim Kok leerde Borst dat ze nette kleren en hoeden moet hebben... en dat ze een net gezicht moet kunnen opzetten. Nou, dat kan ik wel, al dus Borst in het AD. De commerciële jeugdzorg is in opmars, schrijft het Nederlands Dagblad. Steeds meer personeel uit de jeugdzorg beëindigt zijn dienstverband... en zet als zelfstandige ondernemer een gezinshuis op. Daarvoor hoef je alleen een mbo-diploma... en affiniteit met de doelgroep te hebben. Voor zo'n gezinshuis ontvangt een ondernemer... zo'n 36.000 euro per kind per jaar. Volgens het Nederlands Dagblad zijn er inmiddels zo'n 50 particuliere gezinshuizen in Nederland. Financiële Dagblad schrijft dat de Telegraaf Media Groep een manier heeft gevonden... om de pijn van overnameflop Hives te verzachten. Leegstaande servers van het vriendennetwerk worden voortaan verhuurd voor clouddiensten. En dat levert flink wat op, schrijft het FD. Want bij Hives worden ongeveer 3000 servers niet gebruikt. De servers stammen nog uit de tijd dat maandelijks ruim 7 miljoen mensen de site bezochten... Inmiddels is dat gebruikersverkeer met de servers met 90 afgenomen. Een ophef onder lintjesdragers, valt te lezen in de Telegraaf, gaat over het lintje dat tv-persoonlijkheid Han Pekel vorige week heeft gekregen. Pekel is in het verleden namelijk veroordeeld tot een taakstraf vanwege belastingfraude. En dan kun je volgens de regels van het kapitel voor civiele orden geen lintje meer krijgen, zegt de Telegraaf. De gemeente Hilversum onderzoekt hoe de procedure precies is verlopen. En een uh, kleine fotoserie in NRC Next van het dorp Den Ilp in Noord-Holland. Het is een foto van een rijtje huizen, genomen op 3 december. En een foto van hetzelfde rijtje een paar weken later. En wat valt op? De huizen hebben wel wat kerstversiering. Maar het is allemaal niet heel uitbundig. En dat is opvallend, schrijft Next, want Den Ilp is traditioneel Een dorp dat enorm uitpakt met kerstmannen, aresleeën, lichtslangen en flikkerende bomen. Maar dit jaar is het door de economische crisis allemaal minder. Eén van de huizen in de serie heeft zelfs niet meer dan één verlicht rendier in de voortuin. En dat is zover het mediaoverzicht met uh, Rachid Finch. We gaan er, uh, naar het NOS-journaal van 7 uur. En daarna is het NOS Radio 1-journaal weer bij u terug. Graag tot zometeen. Dit is Radio 1.